Zonder tegenbericht door Max Marquis in de vertaling van Joke van den Berg. Ligt iemand aan de kant van de weg? Een dronken vent zeker of een zwerver. We kunnen hem daar toch niet zo laten liggen. Stop Harold, we moeten terug. Ach, dat je... uh. Blijf jij nou maar in de wagen. Hè? Nee, ik ga mee. Hij ligt zo eng stil. Zijn ogen zijn open. Ja. Hij is dood. Hartverlamming denk ik. Is dat bloed daar op de weg? Nee, sorry. Met het natriumlicht kunt hij niet zo goed zien. Nou kom mee, terug aan de baan. Ja, maar hij is dood. Kom nou, kom nou, vraag. Ah, wat mijn arm! Schiet er ook op. Toen huh? moeten de politie waarschuwen. Daar krijgen we alleen maar last mee. Ja, maar we moeten. We hebben alleen maar één borreltje gedronken. Kom nou toch, June. Ze zijn toch niet gek. Onze namen komen in de krant. Uh, dan komt die politie weer onder vragen? Maar, maar we moeten toch iets doen. Waarom? Hij kan wel vermoord zijn. Ach, doe nou toch, Kom. Nou, als je straks een telefoon zal zien, dan ga jij maar bellen, als je dat zo graag wilt. Zeg dan maar wat we gezien hebben, maar anoniem. Goed. Geen namen. Nee, hè? nee. Minster, over tien, hoogstens vijftien minuten. Ik zal dus er zijn. Jongen, wat is er aan de hand? Ik heb een smoesje moeten verzinnen voor mijn chef. Eerst maar. Oh, ik mijn werk alleen maar om een stuk. Lees dan. De politie van Hempstead ontving gisteravond laat een anoniem telefoontje van een vrouw... die melding maakte van een dood aan de kant van de weg in Windmill Lane. Bij onderzoek is geen spoor van een lijk gevonden. Het was of een grap of het betrof een dronken man die er later vandoor is gegaan. Al dus een zegsman van het bureau Hemstead. Het was een lijk. Ze moet het gevonden hebben. Misschien was hij toch dronken. En je zei zelf dat is niet... Nou, niet zo hard. Hier niet praten. Kom, naar de brug. Ja. We moeten iets doen. Jong, laat me alsjeblieft nadenken. En wij hebben gisteravond onze namen niet genoemd. om geen gezamenlijk te krijgen. Nou, nu zouden we nog veel meer last krijgen. Ik zie niet in waarom. Oh nee. Weet ik wel. Twee ambtenaren. Zet het op een zuiker in de Spaniards. Gevolgd door een partijtje. Je weet dat in een struik Dat hebben we niet gedaan. Nee, dat weet ik ook wel. Wees alsjeblieft een beetje serieus. Dat ben ik. En, en, en Sibyl. Als ze maar even vermoedt, dat ik wil scheiden, Dat er iemand is waar ik van hou. Dan zal ze zich als een terrier vastbijten. Die man was dood. Ik dacht dat hij dood was. Hij was dood. God. Wat is er met hem gebeurd? We moeten alles vertellen wat we gezien hebben. Ja, waarom nou toch, June? En wat maakt het dan toch uit? Het zou ons alleen maar schade doen. Dus dan hadden we gedronken. Misschien heb ik me vergist. maar ja. Vergeet het nou toch allemaal alsjeblieft, lievertje. Mm -hmm. Vergeet het. Lieveling. En geen politie. Afgesproken. Afgesproken? Ja? Wat? Huh? Oh, laat hem maar komen. Ja, ik ben inspecteur McGandrew gaat u zitten. Had u dan van de wacht beweerde dat u gisteravond een lijk heeft gezien. in Windmill Lane. Ja, ik was degene die heeft opgebeld. Hmm. Wij hebben geen lijk gevonden, miskoning. koning. Er was er een. Dan vraag ik me af wat er mee gebeurd is. U zou versteld staan hoeveel lijken gezien gesignaleerd worden. En als wij erop afgaan, dan zijn ze meestal dronken. Deze was dood en zijn ogen stonden op. Oké. Okay. Daar gaan we naar, je. Ja. Hoe laat was dat? Uh, kwart over elf, tien voor half, twaalf, zoiets. Was u te voet of per auto? Ik ging terug naar de stad met de auto. Ik had met een vriend iets gedronken in de Spanish Inn. Was u alleen? Uh, huh? hm? Zat u alleen in die auto? Ja. Weet u het zeker? <laughs> Natuurlijk. Hmm. En u zag een uh, lichaam aan de kant van de weg. Hm. Wat deed u? Ik stopte en ik ging kijken. Hij lag achterover met zijn hoofd op zijn arm. Zijn ogen open. Hij was dood. Waarom bent u daar zo zeker van? Dat kon je zo zien. Ik reed door naar een telefooncel en belde driemaal negen. Waarom bent u niet blijven wachten? Ik, uh, ik wilde er niet bij betrokken worden. Maar u bent erbij betrokken. U bent hier. Waarom? Ik las in de krant dat er niemand was gevonden. En ik realiseerde me dat dat niet klopte. Hoe lang was hij al dood? Dat weet ik niet. Was hij warm, koud of stijf? Ik heb hem niet aangeraakt. Oh, Je nam zomaar aan dat hij dood was. Geen pols gevoeld of zo. Nee. En hij lag met zijn arm onder zijn hoofd. Ja. Alsof hij sliep. Juist. Hij sliep niet. Zou u hem kunnen beschrijven? Ja, ehm uh... Het is allemaal nog. Ja. Nou, het was een gewone man. Zo goed heb ik hem niet bekeken. Hmm, dat dacht ik al. Wat bedoelt u? Dat u ons erg geholpen heeft, ja. mevrouw. Ik ben u bijzonder dankbaar voor uw komst. Binnen. Hallo, Pietro. Ah, goedemiddag, Mr. Hart. <laughs> Mr. Coleman zal u wel meteen kunnen ontvangen... Leuk pak is dat. Dank je. Zeg, wat heb jij allemaal gedaan terwijl ik weg was? Niets bijzonders. Hm? was nogal vervelend. Laat maar binnen, Pieter, hè? Oh, dat is oh dan. Uh, uh, Zeker, Mr. Komen. U kunt naar binnen gaan. Hm. Op handen en voeten, of mag ik deze keer uh, gewoon lopen? <lacht> hallo, hallo. Hallo, uh, Die Cambridge-zaak is dus afgehandeld? Ja. Eén dode, twee gearresteerd en één is uitgewezen. Je kunt dus wel zeggen. Daar een en ander is afgehandeld. Bij God, zeg. Het idee om helemaal naar Cambridge te moeten worden gestuurd als spion. Ik had graag dat je door het spion achterwege liet. En een beetje respect voor mensen zoals ik die daar gestudeerd hebben. Oh. Hier, lees dit artikeltje even, wil je? Oh, dat zal ik... Politie van Hampstead... Neem een telefoontje... Dode man in Windmill Lane. Geen spoor gevonden... Een grap of een dronken man die er van deur is gegaan. Hmm. Nou, gaan en... Ga maar eens kijken of het iets te betekenen heeft. Je maakt een grapje. <laughs> oh, nee. Nee, nee, dat is waar ook. Dat doe jij nooit. Uh, ga ik officieel of zal ik het buik plakken? Officieel. Neem bellen maar mee. Wie is de vent? die Ik heb moet? Inspecteur McAndrew heeft de zaak behandeld. Hart, right. wat hebben we gedaan dat we jullie op ons dak krijgen? Ik zou het echt niet weten. Gisteravond heeft iemand melding gemaakt van een dode. Wart u ter plekke misschien... Bent u daar hoor, hier? Eh, uh, uh, ja. Ja, is wel bijzonder vervelend. Hè? Hij was dronken. Oh, u hebt hem gevonden? Nee. Maar dat moet het geval geweest zijn. Was het geen grap? Nee. Hoe weet u dat? De dame in kwestie is hier geweest en zou houdt vol dat er een lijk was. Maar u hebt niets gevonden. Er was geen lijk. Dan vraag ik me toch af waarom ze zo positief is. Serieus gefrustreerd, weet ik veel. Mag ik er namelijk ja. adres? Ja, juist. Miss Junconi, Elm Court 19. Vertel eens, juist. Zeg, hoe, eh, hoe zag ze eruit? Eh, normale lengte, donker haar, ongeveer 25 jaar. Hm. Aardig gezichtje. Dom? hè? Huh? dom? Dom, zij, dom. Oh, zij? Nee, nee, die indruk maakte ze niet toen ze hier was. Dus niet overspannen of hysterisch? Ik ben gelukkig geen psychiater. Dan vraag ik me toch af om ze zegt. Dat er een leek kwast. Oh, goed aan mijn luisteren, hart. Ik heb een hele patrouille uitgestuurd en de omgeving laten afzoeken. Nog geen dode buis. Ik heb geen tijd en geen mensen om naar alle lijken te zoeken die getikte vrouwen denken gezien te hebben. Dus als er verder niks is. Ja, ja. Nog één ding. Hebt u een afschrift van de verklaring van Miss Koning? Huh? Ja, hier, alsjeblieft. Er staat niks bijzonders. Nee. nee, dat denk ik ook niet. Dan laten u het verder maar rusten, zeker. Nou, nou, dat niet direct. Wat wilt u dan? Uh, een reconstructie van de misdaad. Ik bedoel, een kijkje nemen op de plaats waar Miss Kony een lijk dacht te zien. Nu? In het donker? Ja. het was toch ook donker toen ze dat lijk dacht te zien? Kan een van die mensen misschien mijn chauffeur even baarschijn? Met alle plezier. Thomas, wil je de chauffeur van Mr. Hart laten voorrijden? Rustig, nou toch oh, al. mee. rustig, nou toch al. Oh. Ja, daar moet het zijn. Ongeveer 300 meter voorbij de bocht. Er staat een bankje. Huh? Daar. Zo, zo. Heel mooi, mee. Heel mooi. Uh, wilt u dat ik meega? Ja, ja, waarom niet? Maar sluit de wagen wel goed af, hè? Wat worden we verondersteld hier in het donker te ontdekken? Een uitstekende vraag, Padmee. Ga eens een vier liggen, wil je? Ik heb een goede pak meneer. Oh, dat is een eer, zeg. Ja, ik zal je straks met mijn klerenborstel lenen. Wat moet dat nog? Gaat het? Mooi. Ja. Ja, dat natriumlicht is niet bepaald flatus, maar wel sterk. Ze heeft dus genoeg kunnen zien, ja, ja. Waarom stuurt Colman mij verdomme hierop af? Kan ik weer opstaan? Wat? Oh, ja. Ja, maar de niet, natuurlijk. Hé, hey, zeg ze je dat? Dat ligt daar tussen de bomen. Een lantaarnpaal. Ik denk zoveel niet. Nee. Laten we maar eens gaan kijken. Geen lantaarnpaal. Nee, nee. Daar is een weg. Bellen we is een huis. Het licht komt uit dat huis. Kast van het huis ook. Dat is echt grappig. Ik wist helemaal niet dat die weg hier zo'n grote bocht maakte, maar dat moet. Ik ben nou richtinggevoel kwijt. Zeg, zeg, Bellamy, ik nou mijn richting Zeg, Zegt Bellamy, ik ken dit huis. Kende u het? Oh ja, zeker. Ik ken het heel goed. Dit is het meest inbraakvrije huis in Noord-Londen. Met een tank kom je nog niet door het hek heen. Juist, ja. Permanente culturele missie in Groot-Brittannië. Nou snap ik waarom Cormac me hierin stuurt. Ik verwette er iets onder mijn brave Bellamy: dat er een lijk was, en dat ze daar binnen weten wat er met dat lijk gebeurd is. Goedenavond, Miss June Coney. Ja? Juist, yes. mijn naam is Hart. Ministerie van Defensie. Hier is mijn legitimatie. Dank u. Mag ik iedereen binnenkomen? Dat kan ik moeilijk weigeren. Fijn, fijn, fijn. fijn. Hoi. Oh. oh, dat is een mooie flat. Ja. Ik hoop niet dat ik u al te zeer lastig val. Dat hangt ervan af. Juist, Miss Coney. Uh, u beweert een lijk te hebben aangetroffen in Hemstad hier. Oh, gaat het daar weer over. Ja, er was een lijk. De politie heeft geprobeerd me ervan af te brengen, maar ik weet het zeker, er was een lijk. Ja, dat verwacht ik wel. Wat? Verwacht ik wel. Hm. Oh. Uh, uh, Wil u koffie? Maar als het niet te veel moeite is. Oh, ik heb net gezet. Ja, Eh, uh, woont u hier alleen? Ja. Neemt u me niet kwalijk hoor, maar ik weet dat de secretaresse op het ministerie van de marine niet zo goed wordt betaald. En dit is werkelijk een prachtig mooie vlek. Dus u weet dat ik bij Marine zit. Ja, dat heb u toch immers uh, inspecteur McAndrew verteld. Ah, de koffie. Heerlijke koffie. Dank u wel. Zo. Dat is voortreffelijk. Ja. Hey, zo, zou u nou eens willen vertellen. Mm -hmm. hoe u dat lijk vond? Nou, vooruit dan weer. Ja. Ik reed naar huis van de Spaniards en door Windmill Lane. En hoe kwam u? In mijn wagen. Wagen? Het staat in mijn verklaring tegenover de politie. Ach, dat is nou jammer. Dat had ik dan moeten vragen. Nou, ik reed... De Spaniards, juist. En waarom ging u daar naartoe? Omdat ik het leuk vind. Mm -hmm. Een heel eind. Hè? Waarom ging u helemaal naar het andere end van Londen? Omdat ik het leuk vind. Juist. Leuk vind. Was u alleen? Ja. Had u daar een afspraak? Nee. En wat heeft dat te maken met het vinden van een lijk? Ik weet het niet. Dus, u ging alleen naar de Spaniards en u kwam alleen weer terug? Ja. Juist. Yes. Sprak u nog iemand in de pub? Uh, ja, één of twee mannen spraken met me. <laughs> ja, dat zou ik ook hebben gedaan hoor. Een vrouw als u, alleen. <laughs> u had natuurlijk niet te veel gedronken. Ik was niet dronken als u dat soms bedoelt. Nee, natuurlijk niet. U mocht ook niet te veel drinken, want u moest toch nog rijden? Ja. Juist, ja. Zo, en nou, dat lijk. Nou, ik reed naar huis en toen zag ik die, die, die man aan de kant van de weg liggen. Ik, ik stopte en ik ging naar hem toe. Zag u er iemand anders bij, dat lijk? Nee. Geen andere auto's? Uh, nee. En toen u uit de auto stapte, keek u toen niet even in de spiegel om te zien of er iemand achter u zat? Nee, ik stapte dan, ik stapte uit zonder te kijken. er passeerde gelukkig niet. Niets en niemand. Dat is griezelig. Ja, dat is erg moedig van uw moeders. Moedervrouwtje. Ik heb er niet bij stilgestaan. Uh, hoe lag die man er precies bij? Hij lag achterover met zijn hoofd op zijn arm alsof hij sliep, maar hij sliep niet. Zijn ogen waren open. Wist u dat zeker? Zijn ogen waren open. Ja. Ja, ja. beschrijft u hem eens. Hè? Ja. Wat, wat, nou ja wat, wat zei u toen u dat zag? Uh, God, hij is dood of zoiets. Tegen u zelf natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En toen hebt u de politie gebeld zonder uw naam te noemen. Ik wil er niets mee te maken hebben. Hm. Maar toch ging u later zelf naar de politie. Ik had maar bedacht. Is dat alles? Uh, nee. Wie was er bij u? Ik heb u al Komt verteld. Komt het dan, Miss Een aantrekkelijke jonge vrouw rijdt niet in er eentje. naar gaat het andere aan het van Londen om er in er eentje iets te drinken. En dan in er eentje weer terug te rijden. U zat niet achter het stuur. U sprak tegen iemand toen u dat lijkt zag. Dat is niet waar. Ze zullen u zeker nog herinneren, hoor. In de Spaniards-in. Heb je een verhouding met een andere vrouw? Wat dat? Dan is de een man. Zal ik even met hem moeten praten? Natuurlijk zorg ik er maar ervoor dat zijn vrouw er helemaal buiten blijft. Oh, ze leven gescheiden. Maar als ze zo weten dat Harold ik, ik begrijp het volkomen. Hij zei... Als het bekend wordt, zullen ze zeggen... Die lui op het ministerie gaat s'avonds maar met elkaar uit en drinken en knoeien in de bosjes. Dus uw vriend werkt ook op het ministerie, dat maakt alles veel eenvoudiger. Kan ik hem om het op kantoor opzoeken? De marine. Ja. Juist. Harold Robson, documentatie, Thorley House. Thorley House, dank u. Dank voor de koffie. Uh, Mr. Hart. Ja. Waarom onderzoekt u dit? De politie, dat begrijp ik, maar de inlichtingendienst... O, zo'n louter routine, Louter routine. Altijd als er iemand van het ministerie van Defensie of Marine bij betrokken is, is routine. Oh, dat ja, natuurlijk. Ja. En dat lijk, wat denkt u dat daarmee gebeurd is? Uh, ik denk dat het is opgestaan. En dat gaat dan op. Goedenavond, Mr. Hart. Goedenavond, Miss Connie. Mr. Robson. Hmm? Mijn naam is Hart. Ik ben voor het departement voor Defensie. Hier is mijn legitimatie. Kunnen we hier even met elkaar praten? Oh ja, natuurlijk. Wat, uh, wat doet u hier, Mr. Robson? Ik bedoel, wat zijn uw, uh, uw werkzaamheden hier? Ik uh, registreer alle in- en uitgaande stukken. Papieren, dossiers, handboeken... Hmm. En ik controleer of ze op de goede afdeling terechtkomen. Ja, ja, ja, ja. Ah, ik eh, heb Miss Koning gesproken. Ze heeft me verteld over de man die u gevonden hebt. Oh. Ik wel, ja. Ze had beloofd er met niemand over te praten. Nou, heeft ze zich blijkbaar bedacht. Ik moet u wel een paar vragen stellen. Heeft June... Heeft June u ook verteld over mijn vrouw? Ja, ja, u zult mij wel egoïstisch vinden, maar hij was dood. Tenminste, dat dacht ik. En ik wilde liever de politie er niet bij betrekken. Ja, nou kan het zijn... ...kan het zijn dat hij eh, vermoord is. Vermoord? Uh -huh. Nee, ik... ...ik moet me vergissen hebben. Hij leek dood, Dank maar... u, Mr. Rapsen. M Mr. Hart. Ja. Yeah. Mr. Hart, ik denk binnenkort te kunnen scheiden... Maar als mijn vrouw weet dat er iemand is waar ik echt om geef... ...dan uh, zal ze mij zoveel mogelijk wegzitten. Ja, maar er is, er is geen enkele reden om dit openbaar te maken. Ja, dank u. Dank u zeer. Tot ziens, Mr. Robson. Binnen. Hallo, Petra. Ja. dag, Mr. Hart. Oh, Mr. Coleman, wacht met spanning op u. Is het er al, Pieter? Uh, ja, Mr. Coleman. ik ja, maar. Hallo. En? Ja, uh, mag ik misschien even gaan zitten? Uh, ja. Uh. Nou, ik uh, nou, ik heb met die, met die vrouw gesproken. Toen, Connie. Huh? Ze was die avond de borrel gaan drinken met haar vriendje, Harold Lopsen. Ze werken allebei op de admiraliteit... Hij is getrouwd en daarom willen ze nergens in betrokken worden. Oh God, die mensen met een verwarde, miserige privéleventjes. Nou ja, was er lijk? Ja, dat weet je heel goed, Komen. Daarom heb je me er immers op afgestuurd. Die weet verdomd goed waar het gebleven is ook. Wat heb je Miss Cooney en Mr. Robson verteld? Dat ze zich vergist hebben, dat hij dronken was en, en? weggelopen. Nou, en? Zij gelooft het niet en hem kan het niet schelen. Hij wil alleen maar buiten school blijven. Nou, voor wie niet? Zeg, heb jij nog, uh, nog voor die sherry? ja. Nee? Ah. Ah, ah. Ja, zo, dankjewel hoor hm. Nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Gisteravond is er een nieuwe man aangekomen op de culturele missie Sergej Penkarski. Je zult hem natuurlijk wel kennen. Generaal Pankarski, of ik hem ken. Hij is net zo cultureel als het achterend van de Vraken. Wil je die vulgaire opmerkingen alsjeblieft achterwege laten? Pardon? Ik kreeg inlichtingen vanuit de culturele missie. Er zat een mannetje van mij. Zat? Ik neem aan dat het zijn lijk was dat verdwenen is. Hij gaf door dat hij vermoedde om staan. en vroeg om het systeem te wijzigen dat hij gebruikt om de berichten door te geven. En dat heb je gedaan? Nee, dat was te gecompliceerd. Ik heb hem gezegd voorzichtig te zijn. Nou, zal hij je wel dankbaar zijn geweest voor dat advies? Een tijdje kwamen er geen berichten door. Maar nu krijgen we ze weer. In de juiste code. Alleen het sleutelwoord ontbreekt. En uh, is de inhoud van enig belang... Dat kunnen we pas na verloop van tijd beoordelen. Zoals ik het zie, is onze man vermoord. Hebben ze de code en de lijst van de posten... en sturen ze ons misleidende berichten. Maar ik ben er niet zeker van. Voor het dom beroerd. Nou ja, als hij vermoord is, zal hij zo ook niet uh, lekker voelen. hè? hè. Jammer, dat was erg goed. Ik wil dat jij een fotograaf neerzet bij alle posten die gebruikt worden... om de boodschappen af te leveren... zodat ik de eerstvolgende keer weet wie dat doet. Nou, een eh, Hoeveel posten gebruikt u, onze man? Hier, hier heb je de lijst. Goeie genade. Dit is die haakjes. Wordt ik verondersteld iemand op die foto's te herkennen? Nee, dat doe ik wel. Hoe laat is het? Uh, bijna half tien. Ik wil het vanavond niet te laat maken. Oh. Schatje, ze heeft me al een paar keer opgebeld. S'avonds laat. Waarom? Om te controleren, denk ik. Misschien heeft ze er genoeg van. Maar zou ze wel willen scheiden als ze zeker is dat ik haar niet voor ben. Ik dacht dat je boos was. Hm? Waarom? Omdat ik naar de politie ben gegaan. Ach, nee. Waarschijnlijk was het wel beter zo. En ze waren heel discreet. Vooral die man van het ministerie. Zullen we nog koffie drinken? Ja, ja. denk jij nou dat er gebeurd is die avond? Ja. Ik dacht echt dat hij dood was en jij zei het ook. Ik ben er nog steeds zeker van dat hij dood was. Maar waar is hij dan gebleven? Er zijn wel meer misdadigers van de aardbomen verdwenen. Denk nog maar liever een beetje mij. Het moet zo weg. Of drinken we alleen maar koffie? Schatje. Met wat voor mensen werk je eigenlijk hard? Met overjarige strandfotografen. Zich, alsjeblieft. Kunt je die foto's ja. nou huh? eens zien? Al drie berichten binnen en nog geen enkele behoorlijke foto van onze man. De persoonlijke is bijzonder waakzaam. Maar je houdt blijkbaar berekening met fotografen. Doet alles om niet herkend te worden? Ja, we zullen wel een van hun beste mensen gebruiken. En hoe staat het met de berichten die je doorkrijgt? Nog steeds de juiste code, maar zonder sleutelwoord. Ja, dan ziet het er inderdaad uit dat ze onze man te gaan hebben genomen. Daar wil je dus een foto van de man die is op plaats werkt. Vanzelf. Maar als jouw mensen niet met iets beters komen, kunnen we het wel vergeten. Heb je nog wat? Uh, ja, Dat ja, heeft natuurlijk niets met deze zaak te maken, maar... Harold Robson, de knaap die het lijk aantrof, is vijf jaar geleden gescheiden. Zo. Ja, ja. Miss Koning en hij hebben gezegd dat ze bang waren dat zijn vrouw achter hun verhouding zou komen. Ik kan het of, verband met onze affaire niet zien. Omdat er iets fout zit. Kom nou hard. Een ambtaartje wil naar bed met een verleidelijke secretaresse. Hij zegt dat hij getrouwd is en dat zijn vrouw niet wil scheiden. Het oudste en meest afgezaarde trucje dat er bestaat. Ik sta versteld dat jij dat weet, zeg. Hoewel goed. ik, uh, Robson, nou niet bepaald een klein antwoord je wil... Goed, goed, goed. Hij loog over zijn huwelijk. Daar wil hij mee doorgaan en niet in aanraking komen met de politie of de pers. Mm -hmm. Nou, daar kun je wel eens gelijk hebben. Dank je voor het compliment. Geen dank. Maar ik ga achter die Robson aan. Soms ben je verbijsterend haard. Wat zou Robson met onze koerier te maken kunnen hebben? Alles wat hij deed was dat hij zijn en toevallig langs zijn lijk redde. Eén kans op de duizend dat ze daar precies op dat moment voorbij kwamen. Ja, dat weet ik toch zo net niet. Want wat moest hij nou in Hamstead Heath op die speciale avond? Waarom ging je naar het andere end van Londen om een borrel te drinken? Niet omdat ze vooral de anders achter kon komen. Nee. Maar dat mocht dat meisje toch niet weten? Hij heeft iets te verbergen. Nou, hou daar alsjeblieft over op. Probeer herkenbare foto's te krijgen van degene die de berichten doorgeeft. Nou, daar zorg Bellamy voor. Ik wacht de Rapseram. Robson moet ondervraagd worden. Doorbijter ben je, dat moet ik toegeven. Je bent net die eeuwige druppel. Daar maakten ze de mensen vroeger ook gek mee. Nou, vooruit. Neem het dan maar op de korp. Dank je. Je hoeft me niet te bedanken. En als je je nek erover breekt, laat ik je zo liggen. Ach, eh... Pietra... Wil je de centrale statistiek gewoon bebellen? Zeg dat ik eraan kom. Ik moet het dossier mm -hmm. van Harold Lopsten nog eens even bekijken. En als ik er toch ben, bedenk dat van Miss Coney. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bedankt hoor, Pietra. Oh, niets is mij te veel. Ik sta 24 uur ter beschikking van de troepen. U kent mijn privé-nummer toch? <laughs> In mijn hart begrepen. Ik We ben wel eens vriendelijk, maar goed. Kom ik, uh, kom ik ongelegen? Wel, nee. Ik nodig altijd mensen uit als ik in het bad zit. Wilt u mij dan op de gastenlijst zetten? Komt u me liever binnen. Ja, dank u. Uh, maar oh, als u zich misschien eerst wilt afdrogen. Dat doet mijn badjas effectiever dan een stel handdoeken. U treft het alweer, de koffie staat klaar. <lacht> zo, zo. Dan laat ik dat inderdaad hè. Legt u al tijd op dit uur van de dag bezoeken af? Uh. Ja, kijk, dan zijn de meeste mensen thuis. En als we geluk hebben, treffen we ze in het bad. ha. ha, ha. Waar gaat het over? Als u zich misschien wilt verkleden, ik heb geen haast. Tenzij u een afspraak hebt. Wat komt u eigenlijk doen? Laten we eerst onze koffie opdrinken. Of is uw tijd beperkt? Betrekkelijk. Ik ga morgen met vakantie. Aha, aha. Daar gaat u heen. Een zwarte vlucht naar de Costa Brava. Zo, zo, zo. Alleen? Ja. Het is toch niet uit tussen u en Harold Lapsen? Nee, maar hij kon niet gelijk met mij vrij krijgen. Uh -huh. Nou, dat zal ook wel moeilijk zijn, hè? Met het oog op zijn vrouw en zo. Oh, komt u daarvoor? Nee, nee, nee, nee, heus. Nee, nee, nee, spijt me, nee. Ik wilde niet onbescheiden zijn. Weet u het zeker? Ik moet u alleen vragen of u zich nog kunt herinneren. ...hoe die bewuste man gekleed was. Begint u daar nou alweer over? Eh, het kan een onderwereldfiguur geweest zijn waar ze mee hebben afgerekend. Mm, Door die kostbare of goedkope kleding? Nog het een, nog het ander. Niet bepaald modieus, dacht ik. Wat zegt Harold? Nou, ik heb het hem nooit gevraagd. Ach, weet u? Mannen, hè? Herinneren zich dat nooit zo goed als vrouwen. Weet u nog wat, uh, wat Mr. Robson zei? Niets bijzonders. Hij probeerde alleen mij bij het lijk weg te houden. Ja, dat is logisch. Ik veronderstel dat u die man nooit eerder had gezien. Nee. Is er al iemand als vermist opgegeven? Oh, maar dat gebeurt dagelijks. Maar als hij tot de onderwereld behoorde, nou, dan zal hij wel nooit als vermist worden opgegeven. Als je aan denkt, hè. Zo'n man is dood en niemand zal misschien ooit weten hoe het gebeurde of waarom. Hé, hey, maar u zei toch dat hij vermoedelijk niet dood was? Heb ik dat gezegd? Vindt u dat niet meer? Ja, dat is weer gezegd. Echt, ja, invloed van de grote stad. Hè. Waarom bent u eigenlijk naar Londen gekomen? Och, waarom willen zoveel mensen naar Londen? De met goud grap, straten. Nee. De anonimiteit. Misschien. Ik weet niet beter eenzaamheid noemen. Ja, in het begin wel. Maar de vrijheid is het waard. Hè. Ja, in het dorpje seks kun je geen veertje wegblazen zonder dat iedereen het weet. Ja, ja. Zo ongeveer wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat u tot ik was heen? Eén keer in de maand, soms twee maanden. En uw moeder, leeft die nog? Jazeker. Mijn vader is tijdens de oorlog gestorven. Ja, ze is zelf wel bezorgd over u zijn. Ze vraagt u vast altijd of u wel genoeg eet en wanneer u gaat trouwen. Hoe weet u dat? <laughs> Zo zijn alle moeders toch Nee, ze weten dus niets van Helmut Lapsen. Nee. Dat is het dus wel degelijk waarvoor u hier bent. Ik had u alles al verteld wat ik over die avond wist. Uw komst hier zonder behoorlijke afspraken op een hoogst ongelegen moment is een valstrik. U hebt mijn dossier gelicht. Hoe wist u anders waar ik vandaan kom en dat mijn vader overleden is? Ja, Routineonderzoek. Maar dat is niet mijn routine, het spijt me. Ik verzeker u echt dat. Als het, het geen valstreek was, was de streek een gemeende rotstreek. U wordt bedankt. Goedenavond. Ja, uh, June. Miss Kony, heeft me gebeld. En ze zei dat ze u had gesproken. Ja, ik ben bang dat ik er nog wel overstuur heb gemaakt. Ja. ja, dat hebt u. Was het niet mijn bedoeling, Mr. Robson? Hmm. U, uh, u hebt tegen me gelogen. Over mijn vrouw? Ex-vrouw. Ja? Ja. Dat was niet erg slim om u voor de gek te houden. Of Miss Coney. Dat zijn uw zaken niet. Uh, heb u het haar verteld? Nee. Ik heb June direct gezegd dat ik getrouwd was. en Dat heeft zij geaccepteerd. Weet u wat een ambtenaar in mijn rang verdient? Ja. Als u iemand ontmoet die het beter heeft dan ik, kan ze nog terug. En als wij tot de ontdekking komen dat we voor elkaar zijn bestemd, kan ik nog altijd zeggen... ...dat mijn vrouw in een echtscheiding heeft toegestemd. Ja, ik begrijp het. Ja. Wilt u een biertje? Graag. Wat ja. was dat nou? Nee. Hm? Ik was vergeten dat die koffer daar stond. Goed oh. dat die leeg is. Ik weet gewoon niet waar ik de boel moet laten streven worden. Dat je hier met z'n tweeën zou moeten wonen. Ja, dat flat van Miss Crony is toch groot genoeg? Nou, ik zou het niet kunnen, hoor. Ah, bedankt. Zoals wist. Tjus. Ja, je. Nou, om de waarheid te zeggen... ben ik bijna naar de politie is gegaan. Denkt u dat hij dood was? Ik weet het zeker. Kunt u... Zich herinneren hoe hij gekleed was. Uh, nou nee, gewoon. Hmm. Ja. 35, 40 jaar ongeveer, donker haar. Ja. Misschien een Ier, donker, blauwe ogen. Wat zegt hij? Blauwe ogen? Had zijn ogen open? Oh, ja. Ja, ja dat zei Miss Kony ook. ja. ja. Hm. Alle mensen is er zo laat. Ik wil het niet ophouden. Nou, ik heb anders. De tijd. Nee, nee, nee. Goedenavond, nee. goede avond, Ah, goedenavond. Peter, wil je even hier komen? Ja, Mr. Komen. Hebt u contact kunnen krijgen met Haart? Nog niet. Verdomme, hij weet toch dat hij met ons in verbinding moet blijven? Wie is daar? Bellamy, meneer. Heb jij iets van Haard gehoord? Niet sinds gisteren. Dank je, Pieter. Wat heb je daar? Allereerst foto's van de man die de berichten doorgeeft. Alsjeblieft. Op heterdaad. Kent u hem? Overigens ken. Vasily Ivanov. De zogenaamde culturele attaché. Dan is uw man in de culturele ambassade dood. Dat lost het probleem van het lijk op. Nog niet helemaal. Nou, kom, je zei allereerste foto's. Oh, ja, ja. Uh, hier is de laatste boodschap. Kurt zal niet veel tijd nemen om te decoderen. Wel, verdomme! Pieter, zet iedereen om haard op de sporen en doorgaan tot ze hem hebben. Ja, meneer, Komen. Is die moeilijk, hè? Ja, als ik hem mijn handen krijg... We moeten de Ivanov zo snel mogelijk te pakken zien te krijgen. Hoe doen we dat sleuren we naar buiten? Volgens dit bericht verlaat hij de missie. En we zullen hem onderweg aanhouden. Weet u dat u door een groot stoplicht treedt, meneer? Onzin. Baselie. Mag ik uw rijbewijs even zien? Dat heb ik niet bij me en ik geniet diplomatieke onschendbaarheid. Zou ik dan uw paspoort mogen zien? Denkt u dat een lid van het koord diplomatiek zijn paspoort duurt bij zich heeft? Deze auto heeft geen cd-nummerbord. Ik heb mijn paspoort bij me. Als te blik. U reed niet, deze meneer reed. Ik moet u vragen uit te stappen als u mij niet kwalijk neemt. Dat neem ik u zeker kwalijk. Werk mee, Vasilij. Later kunnen we protest aantekenen. Goed, dan. Hmm. Wilt u dit ballonnetje opblazen, meneer? In één adem graag. Doe niet zo belachelijk. Ik geniet diplomatieke onschendbaarheid. Zelfs als ik dronken was. Wat ik niet ben, kunt u niets doen. Hier is het ballonnetje. Als u even flink wilt blazen... Doe dat niet weg, alsjeblieft. Rustig, meneer. Zag je dat, agent? Hij probeerde me te slaan. Ja, bricht ik zag het. Je leegt, fascist. Ja, zo is dat goed. Komt u maar mee naar de wagen. Laat hem met rust. Hij is een lid van onze diplomatieke staf. Vooruit, meneer. Wij brengen u mee. Ik sta erop dat mijn ambassade wordt ingelegd. Dat kan gebeuren als wij op het bureau zijn. Ik ga direct naar de ambassade. Fascisten, hier zullen jullie voor boeten. Laat maar Ivanov, je vriend is er al vandoor. Hallo, komen. Dat liep gesmeerd. Goed gedaan, Bellamy en ook agent. Heel natuurlijk. Kom, vlug. Ja, u wilt mij toch niet vertellen? Ik vertel je niks. Je mag één keer raden. Nou, vertel jij maar Ivanov. Borisenko verdacht me en betrapte me op hemst Heath. Moest hem liquideren en alles op hem schuiven. Door dus het codeboek op hem te laten vinden? Dat was het enige waardoor Penkarski me geloofde. Maar hij wist niets van de codesleutel in de berichten. Die waren natuurlijk waardeloos. Ja. Werd hij geschaduwd? Ja. We hoorden dat jullie naar het lijk bleven informeren. Van wie? Van iemand binnen de admiraliteit. Ik weet niet wie het is. Karski was zich dus bewust dat jullie van de lijk af wisten, maar niet zeker waar of het jullie man Borisenko of iemand anders was. Het was duidelijk dat jullie ons in de gaten hielden, en om in mijn rol te blijven mocht ik, ja, mocht ik me niet blootgeven tot die laatste boodschap. Die bevatte een noodsignaal. Ja, ik kwam erachter dat als hun, nou oh ja, dat wil zeggen onze Engelse agenten bericht hadden door te geven, hij een kopspeld stak in de deur van het de toilet in de in... Nou, en of. Twee dagen geleden zat er een groene kopspeld. Spoed. Toen waagde ik het erop om jou een seintje te geven. Iemand van de admiraliteit gaat een tas verwisselen met Penkarski. Deze zal gegevens bevatten over wijzigingen in het communicatiesysteem van atoomduikboot. Waar gaat dat gebeuren? Op Londen Airport, vanmiddag. Hij neemt het lijntoestel naar Kopenhagen dat doorgaat naar het oosten. Bellamy, zoek uit wanneer de eerstvolgende lijnvlucht naar Kopenhagen vertrekt. India Delta Centraal voor India Delta 1. India Delta Centraal voor India Delta 1. Over. India Delta 1. Over. Geef opgave vertrektijd. Eerst volgende lijnvlucht via Kopenhagen naar het oosten. Over. Ontvangen en over. Weet jij wie de man is die die tas gaat overhandigen? Of de vrouw? De Spaniards in Admiraliteit. tomme haart had gelijk. Pelleby, dat zullen hem eens koning oppakken direct. Ja meneer. India Delta Centraal voor India Delta 1. Aanhouding verzocht van Harold Robson, admiraliteit Fawley House. En June Coney, admiraliteit Whitehall. Ik ga ook privéadressen naar. Over. India Delta 1, welkom. Het spijt me dat we je op deze manier moesten oppakken. We zullen je persoon aan grata verklaren. Dat neemt de verdenking weg. Je kent ze niet. Ze zullen achterdochtig blijven. Houd je een jaar of twee stil. Ik blijf met je in contact. Oude vrienden laat ik nooit in de steek. We zijn er. India Delta 1 voor India Delta Centraal. Over. India Delta Centraal. Over. Vertrek doorgaande vlucht via Kopenhagen. 15.50. uur Bericht van India Delta 14 voor India Delta Centraal. Boeman 3 Ster. Ambassade verlaten. 30 minuten geleden. Nam M14 Westwaarts, over. Wou eraan sluiten? 10 voor vier, We hebben nog drie kwartier. Uh, boeman driest, hè? Penkarski, hij smeert hem. Jij ja, rijdt Bellamy, ik neem de radio. Uh, Landen airport. Ja, wat dacht je dan? De volley En gebruikt de sirene en hartelust. India Delta 1, hier India Delta Centraal, over. India Delta 1, over. Onze man op Airport moet onmiddellijk bijna via deze golflengte. Wie heeft er dienst? Over. Drug 30 Stanley Barnes, als ik het niet dacht. Meester spoed en houd deze lijn vrij. Willen de passagiers voor vlucht 725 naar Barcelona zich naar uitgang 7 begeven? Hier wordt een mededeling voor de vertegenwoordiger van de firma Coleman. Ik wil de vertegenwoordiger van de firma Coleman direct contact opnemen met zijn directie. Misschien hebben ze de tas al verwisseld? Nee, dat gebeurt de laatste seconde. De neemt niet het risico dat er iets op hem gevonden wordt. Kunnen we dat vliegtuig niet ophouden? Dat ruikt nu op een mijl afstand. Hij zou elk contact vermijden en ik wil hem grijpen met de documenten en degene die ze mogen veranderen. India Delta Centraal, over. Hier Centraal, over. Laat ze het blijven proberen. Over. Roger, ik Kan de luchthavenpolitie Pankarski niet arresteren? Weet jij nou maar op het verkeer, Bellamy. We kunnen Pankarski alleen grijpen terwijl hij de tas verwisselt. Te vroeg en we hebben een politieke ruil te laat. En ik bezuimdroomd dat het een vooropgezet plan was van die smerige Britten... ...dat wij met de documenten hebben opgeschreven. Hier valt een herhaalde oproep voor de vertegenwoordiger van de firma Polen vertegenwoordiger van de firma Coleman direct contact opnemen met zijn directie. Generaal Pankarski. Ja. Uw vlucht wordt zo dadelijk afgeroepen. Mag ik u voorgaan naar de VIP-wachtkamer? Zeker. Gaat u gaan. Zal ik uw actentas nemen? Nee, dank u. Uh, wilt u dan soms iets drinken? Ja, wodka. Duurt het nog lang, voor we gaan? Niet zo lang meer, generaal. Ik kom u waarschuwen. Ze vertrekken vast niet zonder u. Het is drukker dan maar lief is. India Delta Centraal, over. India Delta 1, over. Waar blijft 33 verdomme Over. Hij antwoordt niet, meneer. Over. Doorgaan en sluiten. Halen we het? Konden we dat toestel maar vijf minuten ophouden? Dat kunnen we niet. Dat zou ons veel meer dan vijf minuten kosten. Probeer nog maar wat harder te rijden. Misschien halen we het net. Ik weet het niet. Hè? We moeten het halen. Het vliegtuig naar Kopenhagen staat gereed voor vertrek. Wilt u mee maar volgen, generaal? Hebt u alles? Vergeet uw aktertas niet. Nee, die vergeet ik niet. Deze kant Daar is hij. Hij komt er net uit. Hij heeft een achtertaas bij zich. Moment. De vraag is of de tassen al verwisseld zijn. Ik moet het erop wagen. Generaal? Meneer? Baans, ga weg. Man, waarom heb je je niet gebeld? Alles is in orde, meneer. Wat de generaal betreft kunnen we niets, niets doen. Maar zou u even mee willen gaan? Waarheen? Hierheen. Goedemiddag, Komen. Goedemiddag. Zegt deze meneer hier, die met het blauwe oog en het gescheurde jasje, is Harold Robson. En die uh, actentas daar bevat geheime documenten... die je aan de vreemde mogelijkheid wil uitleveren. Ja, Details over wijzigingen in het communicatiesysteem van het atoom. Je meent het. Mm -hmm. Zou je zo vriendelijk willen zijn om even uit te leggen... waarom je sinds gisteren nergens te bereiken was? Gisteravond, toen ik bij Robson was, stond er een gepakte koffer klaar. Hoe wist je dat die gepakt was? Omdat hij erover struikelde. Die koffer was dus kennelijk vol. Maar Robson zei dat die leeg was. En toen herinnerde ik mij plotseling iets dat hij had gezegd over dat lijk. He? donker haar en blauwe ogen, dat zei hij. Ja, wat is daar zo vreemd aan? Oh ja, dat en de gepakte koffer. Zou uh, iemand mij misschien even willen wat uitleggen? voor straatverlichting is er een windmill lane, Bellamy? Natuurlijk. Uh, geen. Ja, je kunt haast geen wit van zwart onderscheiden. Laat staan de kleur van ogen. Dus Robson had die man eerder gezien. Hij wist welke kleur ogen hij had. Heb jij iets te zeggen, Robson? Nee, niets. Mocht je van gedachten veranderen, je krijgt er alle gelegenheid voor. Ja, het dronk vanochtend pas tot mijn deur dat hij ertussenuit tussenuit wilde knijpen. Wel, ik reed recht naar Robsons flat en ik hield hem in het oog tot hij naar buiten kwam. Hij droeg een aktentas, ik volgde hem tot hier. En je hem. Ja, maar dat moest ik toch wel. En ik zou hem zeker kwijt zijn geraakt als baans, maar niet een handje had geholpen. Je had ook kunnen wachten tot hij Pankarski de papieren doorgaf. Dan had je ze allebei kunnen arresteren. Maar dat is zeer intelligent opgemerkt van jou. Maar weet je, ik wilde Robson in geen geval missen. Hè. En om je de waarheid te zeggen, nam ik liever niet de verantwoordelijkheid... om iemand als generaal Pankarski te arresteren. Maar, maar, maar hij had toch best iemand van jouw mensen kunnen zijn. Maar natuurlijk, je, je kunt me ontslaan. Op die manier hoor. zou je er al te gemakkelijk van afkomen. Hebt u helemaal niets te zeggen, Mr. Robson? Bijvoorbeeld waar u de documenten vandaan hebt die u moest overhandigen. Nee. Hij had namelijk een ondergeschikte positie, maar hij had toegang tot belangrijke stukken. Hoe zit het met vrouw Coni? Oh, god. Helemaal vergeten. Vergeten. Ja, vergeten. Ze zou vandaag met een chartervlucht naar Spanje gaan. Maar voor het geval Blabse had het papieren voor geven om ze naar het vliegveld te brengen. Hebben we daar aangehouden? gehouden? Gaat het maar meteen uitleggen en een andere vluchtwagen boeken. Bellamy, baan. Breng er op zijn weg. Zeg, uh, ik neem aan dat je het uh, niet persoonlijk aan Miss Kony wilt uitleggen. Clark, nee, misschien raakt ze onder de indruk van jouw overredingskracht. Ze raakt eerder onder de indruk van jouw beroemde charme. En denk erom, ik verwacht je morgen om half negen op kantoor en een prettig gesprek met Miss Kony. Dus ik sta niet meer onder arrest. Hoe komt u op het idee dat u onder arrest zou staan? Onrechtmatige aanhouding dan? Wij hadden u hulp nodig bij een onderzoek. We zijn u zeer erkentelijk. Er is een uh, plaats voor u besproken in het lijntoestel naar Barcelona. Ik heb toch wel recht op enige uitleg. Ja, dat, uh, dat hebt u. Ja. Ik heb nogal vervelend nieuws voor u. We hebben is is gearresteerd. Waarom? Omdat hij spion is. Harold? U bent niet goed wijs. Dat moet een vergissing zijn. Hij is op heterdaad betropt. Ach, ik geloof u niet. Het spijt me, maar hij is op het vliegveld gearresteerd. Daarom moesten we weten of u misschien bij betrokken was. Als u uw vakantie soms wilt uitstellen. Wat moest hij hier op het vliegveld? Hij ging met vakantie. Alleen, hij was niet van plan om terug te komen. En hij kon geen vrij krijgen. Dat was niet zijn enige leugen, Miss Coney. Hij is niet getrouwd ook. Hij is al vijf jaar gescheiden. Gescheiden? Ja. Al die verhalen over zijn slechte huwelijk en zijn vrouw die niet gescheiden wil. Allemaal leugens. Ik heb mijn wagen hier staan. Uh, waarom gaan wij hier niet? Uh, ik even... Niet getrouwd. Nee, dank u staat. Moet ik getuigen? Ik denk niet dat dat nodig is. Dan ga ik maar. Hoe moet het nu met die vlucht? Er ligt een ticket voor u klaar, de balie. Goeie hm Miss dit ja. Ah, het wordt hard, ah. daar. Zeg, luister, is de dienst tot vertroosting voor de troepen nog steeds in werking? Zakelijk of particulier? Later <laughs> particulier. Oh. Uitsluitend particulier. Zonder tegenbericht door Max Marquis in de vertaling van Joke van den Berg. Rolverdeling. June Coney. Ida Andrea. Harold Robson. Hans Vierman. Inspecteur Macandrew, Willy Ruijs. Coleman. Huib Oerizant. Edward Hart. Jan Borges. Petra. Joke van den Berg. Bellamy. Hans Karsenbaard. Penkarski. Floor Koen. Ivanov. Frans Kokshoorn. Vreemdeling. Frans Vassen, Agent. Donald de Marcas. Stewardess. Gerry Mantel. Technische realisatie. Jan Bosboom. Assistentie. Henk van der Steeg. Regie. Bert Dijkstra.